Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokelman. Welkom terug. We praten tussen kerst en oud en nieuw met mensen die het nieuws hebben bepaald... en die uh, voor een deel een rol hebben gespeeld ook in dat nieuws. En met hen kijken we terug op 2012. Vandaag is dat Europarlementariër Hans van Balen. Het is bijna vier minuten over tien. U luistert nog altijd naar Cairo. Goedemorgen Nederland. Ik hoorde u net buiten de uitzending om meneer Van te zeggen... laat de koffie maar doorkomen. <laughs> dat klopt. En hij staat er. Dat doet een beetje de indruk wekken hier... dat u in een half kasteel zit daar in, in Friesland. Kan dat kloppen of niet? Nee, het is niet een half kasteel. Het is een... Uh... Gewoon huis in Dokkum. Uh, maar daar wordt koffie gezet, dus die kan ook doorkomen. <laughs> Goed. We hadden het net over uh, Europa en over de slagkracht van Europa. Uh, en dat uh, mensen met veel verstand van zaken... Uh, toch wel vrij vaak hebben gezegd het afgelopen jaar... hadden die Europese leiders, en nou, met name de Duitsers en de Fransen... en wij hechten ons altijd nogal aan de Duitsers, um, wat sneller tot zaken kunnen komen... dan was de crisis niet zo uit de hand gelopen als het nu was. Met andere woorden, als Merkel en destijds Sarkozy... nu Merkel en Hollande vaker op één lijn hadden gezeten... sneller knopen hadden doorgehakt in die eurozone... Dan was, de, dan was de zaak met de Grieken en het zuiden van Europa... niet zo gierend uit de klauwen gelopen. Klopt dat? Dat klopt, denk ik, niet. En waarom niet? Uh, Sarkozy en Merkel waren het eens om bijvoorbeeld de Europese Raad, dat zijn regeringsleiders... te laten beslissen of een land uh, voldoet aan de criteria van de euro... en wat voor sancties er moeten komen. Dus dat is de slagen die zijn eigen vlees uh, keurt. Ja. De Europese Raad. Uiteindelijk is een mede doordat Mark Rutte heeft gezegd in de Europese Raad, dat moeten we niet doen. En dat is nu de commissie geworden. Dat is een veel onafhankelijker instituut. Uh, dus dat kost tijd. Hè? En anders was het nogmaals de Europese Raad geweest. Ja, maar je, hoeft toch, niet, je regeringsleiders... hoeft toch niet twee jaar te praten met z'n allen... Nee, over een, over een noodfonds voor de dit voor... Is, sorry, dit is één onderwerp. Ja. Uh, een noodfonds is weer een ander punt. Ja, ja maar daar is daar gaat het ook geld twee jaar in. over gegaan. Ja, nee. Al die onderwerpen uh, die we dus noemen... Uh, wat moet Europa doen... Welke instantie is verantwoordelijk? Wat is democratische legitimatie? Uh, wat is verstandig? Dat heeft twee jaar gekost. En dan kun je zeggen, nou had dat niet in een half jaar gekund. In Amerika, dat is een echte federatie... Ja. doen ze er al vele jaren over... om te discussiëren over hun nationale schuld. En het lukt ze ook nog niet. Dus dit ligt wel... dat Europese leiders te weinig tempo maken. Maar het ligt niet dat Europa geen federatie is. Daar ligt het probleem niet. Waar ligt het probleem dan wel? Dat ligt uh, aan het feit dat als je landen die zich niet aan de regels houdt... Eh, iedere keer helpt... Eh, dan is er geen enkele reden om uiteindelijk de regels te respecteren. Dus nee, je dus... moet... Dus je moet zorgen dat er een strafmechanisme is. Landen ja. die zich niet aan de regels houden, moeten dat voelen. Ja. En je moet kijken, eh, als een land er niks aan kan doen... gesteld dat half Griekenland was af, eh, laten we zeggen, afgebrand, wat vaak gebeurt... Eh, want ze hebben daar het probleem met hun bossen die, eh, die nogal in de fik gaan... Ja. dan is het een ander verhaal om zo'n land te steunen als je fraude preegt. Nou ja, als je kijkt naar Spanje... Nee, maar, la, la, Spanje heeft een groot probleem met de banken. Uh, daar wordt nu aan gewerkt via ook wat ze noemen een bankenunie, dus gemeenschappelijk toezicht. Ja. Dat is een heel de ander probleem. De is er probleem. nog niet, he, voor de duidelijkheid. De eerste afspraken zijn nu gemaakt. Er komt nu de eerste afspraken toezicht vanuit gemaakt. de Europese Centrale Bank. Ja. ja, en dat betekent dat soort dingen kosten tijd. Uh, het kan sneller, maar niet zo heel veel sneller. Want het gaat om ons belastinggeld, hè. Het gaat niet uh, om monopoliegeld. Het gaat om Nederlands en Duits en ander belastinggeld. Ja. Maar goed, de vraag is ook hoeveel een land dan kan bezuinigen. Want u zegt net, als Griekenland in de fik had gestaan... dan hadden we natuurlijk sneller geholpen. En nu hebben ze fraude gepleegd en doen we dat niet. Maar het land staat inmiddels sociaal natuurlijk wel in de fik. En die mensen vieren Absoluut. ook kerst. Uh, en de, de, de, de, de, bij mij weten daar geen voedselbanken. Ze staan allemaal in de rij voor de kerk. En dat zijn hele gewone middenklasse gezinnen die gewoon hun rekeningen niet meer kunnen betalen... en die meer te eten hebben. Ja, ik ben er de afgelopen jaren, twee jaar, drie jaar, vijf keer geweest. Ja. Ik heb het land alleen maar verder uh, zien afzakken. Ja. Uh, u spreekt over de armoede, die is inderdaad enorm. Ja. Vooral bij de mensen die die crisis niet veroorzaakt hebben. Weet u dat dus het is een sociale uh, ramp. Angela Merkel met pek en weer het land uitgegooid? Nee, maar ik ben uh, minder bekend in Griekenland dan Angela Merkel. Dus, ah. dus dat <laughs> heeft eraan bijgedragen dat ik niet met pek <laughs> en veren moest vertrekken. Maar u heeft wel maar een punt ook. Hoog in het vaandel. Het, het standpunt betekent Griekenland, maar dat geldt ook voor andere landen, moeten echt hervormen, moeten echt beter met hun geld, ja, voor een deel is het ook ons geld geworden, omspringen. Dan kunnen ze geholpen worden, maar ze kunnen niet een blanco check krijgen. Nee, maar dat, en dat ja, geldt maar dat... nog steeds. En als u nou kijkt naar de gewone Griek, als u echt een fout wil horen die gemaakt is, is dat Griekenland heeft niet een programma opgelegd gekregen, u moet dit en dit doen. Nee. Maar er is gezegd, u moet hervormen, ja. u moet zelf beslissen hoe. En dat hebben ze niet goed gedaan. Uh, nee. Ze hebben belasting verhoogd. de belastingen verhoogd met name voor het midden- en kleinbedrijf... Ja. waar de banen vandaan komen. midden- en kleinbedrijf is kapot. Uh, en politieke partijen hebben hun subsidies gewoon gehouden. Ja, maar nou, dat, is nou, dat, dat is dan is net dus fout gegaan. aan wat u wilt in Europa. Namelijk dat iedere lidstaat soeverein blijft en dus uh, basis in eigen huis. Dat betekent dat je op een gegeven moment harder moet ingrijpen. Dat is absoluut waar. Uh, en in Griekenland is dat onvoldoende gebeurd. Maar dat heeft niks te maken, dat is de fout die mijn uh, compaan Guy Verhofstadt maakt... dat je daarvoor één Europese president nodig hebt, om iets te noemen. Dat is dus niet de oplossing. De oplossing is afspraken nakomen, ja. uh, een noodfonds hebben... een bankenunie hebben die de banken controleert, dat soort zaken... En dat heeft tijd genomen en neemt nog steeds tijd. Maar anders, nogmaals, een structuur aan de Verenigde Staten werkt ook niet. Maar meneer Van Balen, Otto Jongmans, die het twittert... en refererend aan wat u net ook zei... het probleem met Europa is niet het maken van afspraken... maar het nakomen van die afspraken. Hij zegt dat Absoluut. klopt. En dat komt omdat de nationale regeringen die afspraken niet willen... of kunnen nakomen. En dat is juist een pleidooi voor een sterker Europa. Een sterker ja. Europa dat afspraken had kunnen afdwingen... Ja. had de eurocrisis kunnen voorkomen. Nee, maar dat, dat klinkt aardig, maar dan moet je een Europa hebben, eh, dat bijvoorbeeld tot op het niveau van Nederlandse gemeentes invloed heeft ja. hè, om te controleren wat er zelfs in een gemeente gebeurt. Nee, je moet in feite zeggen. Maar, Nederland is een sterk land, die kan zijn eigen gemeentes controleren. Ja. Dus daar moet je op uit kunnen maar gaan. Is het niet Als je ervan zo... uitgaat dat. Nee, maar wacht dat Europa, dus Brussel de Europese Commissie, tot op de gemeente in Nederland moet controleren... dan zit je helemaal fout. En dat moet in Griekenland kan dat ook niet. Je kunt niet met het leger daar binnen marcheren om te zeggen... zo gaan we doen. Dus met andere woorden, ze moeten hervormen... ze moeten een betere begroting hebben, ze moeten betere controle ja. hebben. Ja, dat en daar kunnen we moet, bij he? helpen, ja. dat kunnen we afdwingen. Ja. Maar we kunnen het niet zelf gaan doen. Ja. Maar ja, dat, dat zegt u nu, maar tegelijkertijd moeten de problemen wel worden opgelost. En wat is dan de stok achter de deur? Stok achter de deur is dat landen, uh, die, laten we zeggen, zich aan alle regels houden en waar een probleem is, dat we samen helpen dat probleem op te lossen. Ja. Als landen zich aan, niet aan de regels houden, dan kunnen ze boetes krijgen, er kan stemrecht ontnomen worden, dat was allemaal niet. Nee. Uh, dus er is een, een stok. Uh, achter de deur. En maar dat als, is we nou, als we nou heel eerlijk tegen elkaar zijn op deze eerste kerstdag... Alsnog, Laten we dat dag, zijn. Ja. Is het dan niet zo dat um, we toch de kant op gaan... van een steeds machtiger en sterker Europa... en dat nationale politici dat steeds minder vaak durven te zeggen... omdat er een enorm eurosceptisch sentiment heerst in de thuislanden? Ja, dat is waar. Uh, kijk, Europa is gemaakt door de lidstaten... Europa is er, dus daar kun je kwaad op zijn of niet. Europa is voor ons belangrijk met de interne markt. He, Nederland exporteert veel. Ja. Uh, dus je hoeft geen euroscepticus te zijn. Dat ben ik zelf ook niet. Dat is onzin. Je moet Europa beter laten functioneren. Dus ja. uh, de lidstaten en de Europese Unie moeten veel meer samen doen. En het is onzin om te zeggen zij daar, hully en zullie. Dat moeten we absoluut niet doen. Nee, maar ja. In de tussentijd zitten we nu nog steeds met de gebakken peren. En het einde van, uh, althans het licht aan het einde van de tunnel, is nog steeds niet in zicht. Hè? Het licht aan het einde van de tunnel is uh, dat de euro niet omvalt. Tegen alle verwachtingen in die economische uitspraken... is in 2012 de euro niet gevallen. Ja. Uh, als je kijkt, nee, maar kijk nou gewoon ook naar aandelenkoersen. Daar is het zelfs beter mee gegaan. Ja. Er zitten grote problemen, die zijn oplosbaar. En dat zijn problemen die langer duren dan 2013. Ja. Misschien dat in 2014 je weer ja. tractie gaat maken. Dat betekent uh, groei kan krijgen. Ja. Uh, het is een zware crisis, maar we kunnen er wel uitkomen. U bent liberaal, kent u de rijkste man ter wereld? Dan moet ik heel erg nadenken. Niet omdat ik liberaal ben. Is dat... Uh... Soros? Nee, dat is Carlos Slim. Die is Mexicaan. Oh ja. ja. Uh, en uh, uh, een van de eigenaren mede van KPN, geloof ik, heb mijn hoofd. Ja. Uh, die vindt dat Europa de economische crisis helemaal verkeerd aanpakt. Volgens hem blijft Europa hardnekkig. Het medicijn van de crisis van de jaren dertig toedienen, Namelijk bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen als het slecht gaat met de economie. Kijk dan, meneer Carlos Slim uh, is, is aan het hoofd van, staat aan het hoofd van een zakenimperium. Uh, en dan kun je dat makkelijk zeggen. Want wie nou ja, hij in heeft in, in ieder geval wel zijn eigen geld gemaakt. Dat is absoluut waar. Uh, maar het is niet zo... Uh, kijk, we hebben een enorme staatsschuld, alle landen van de Europese Unie. Uh, als je die niet aflost, als je die niet kleiner maakt, blijf je enorm veel rente... Betalen. Nederland betaalt al geloof, 11 miljard per ja. jaar aan rente. Ja. Dat is geld wat je weggooit. Dus het is goed om die uh, tekorten binnen bepaalde grenzen maar te halen. Maar het gaat ook om het tempo waarin je het doet en het moment waarop je het doet. Ik, ben, ik ken ja. geen, geen ondernemer die roept... laten we vooral veel meer geld uitgeven dan we verdienen. Dat roept geen enkele ondernemer. Dat is vermoedelijk ook Carlos Slim niet. Hij nou, is echt alleen er zijn het... ondernemers die dat wel gedaan hebben. En die, en zijn, die zijn failliet, failliet gegaan. Ja, okay, en dat is, is, is, is, is vooral dat, bij dat de rijkste man van vital. de wereld niet het geval. Landen kunnen niet failliet gaan... Daarom is die grote stok achter de deur is er niet. Ja. Bedrijven kunnen failliet gaan. Dat is een goede zaak, want dan ja. zit er een stok achter de deur. Landen kunnen wel failliet gaan, want, we dreigen, want we, uh, Griekenland dreigt voortdurend failliet te gaan. Ja, maar failliet betekent niet dat het land dan verkocht wordt of zo. Nee. Ja. Het betekent in feite, wat u al eerder zei, dat de schulden worden afgeschreven. Hè, en dat de schuldeisers die nemen daar genoeg mee want er is geen alternatief. Uh, dat, dat kan met een land gebeuren. Ja. Een, een zaak gaat gewoon failliet. Goed. Maar dat betekent dat u zegt: je moet gewoon je schulden aflossen. Dat betekent dat er ook een uh, norm is binnen Europa. Namelijk, je mag maximaal een begrotingstekort hebben van 3 Klopt. En Nederland gaat daar in 2013 overheen. Blijken blijkt zijn van de zijn. Nederlandse bank. En er zijn frequenties geveild, dus de vraag is of dat in 2013 gebeurt. Uh, maar we zitten er dicht tegenaan. Dat ja. is absoluut waar. Mocht dat gebeuren, vindt u dan dat het Nederlandse kabinet... extra moet bezuinigen om de Brusselse norm te handhaven? Of dat we moeten zeggen, dat doen we een jaartje later? Ik vind dat de Nederlandse regering er alles aan moet doen om binnen de norm te blijven. Niet vanwege Brussel, maar vanwege onze eigen staatsschuld. Dus bezuinigen. Uh, en Nederland is een sterk land, economisch uh, sterk, dus dat kunnen we wel aan. Dus bezuinigen? Uh, dus ik denk dat je gewoon moet bezuinigen, ja. Dus als. Dus, laten we zeggen, de minister van Financiën, die zegt het is nou nog allemaal te vroeg. We gaan in het voorjaar bekijken of dat nodig is. Uh, uh, u zegt als in het voorjaar blijkt bij de nieuwe CPB-ramingen... dat het begrotingstekort over 2013 uh, onder de drie, of boven de 3 komt... dus meer dan 3 is... dan zal het Nederlandse kabinet extra moeten bezuinigen. Dat zou het kabinet van harte willen adviseren, ja. Ook als ondernemers, inclusief VNO en CW, voortdurend roepen... laten we dat nu alsjeblieft even niet meer doen. Laat de begroting van 2013 voor wat die is omdat het te makkelijk is. De ondernemers zijn niet verantwoordelijk voor de staatsschuld en de aflossing daarvan. Nee, maar wel, dus het voor, de, voor, maar wel voor het geld dat uit de economie in de schatkist komt. Ja. De, de, de, de bedrijfsleven verdient toch het geld in Nederland en niet de overheid. Het Dat laatste is waar natuurlijk. De overheid verdient geen geld, die geeft geld uit. Ja. Uh, dus met andere woorden, het moet van bedrijfsleven komen. Daar ben ik helemaal mee eens. Maar het betekent gezonde overheidsfinanciën. betekent meer ruimte voor bedrijfsleven. Het moment als je als overheid te veel uh, beslag hebt op de kapitaalmarkt... kunnen bedrijven weer minder makkelijk lenen. Met andere woorden, uh, Nederland moet proberen er alles aan te doen... binnen die 3% te blijven. Ja. En uh, Brussel die heeft een mechanisme van enige souplesse, ja. he, gesteld dat je echt niet meer zou kunnen... Ja. maar dat is in Nederland nog niet aan de orde. Goed, dus extra bezuinigen mocht het begrotingstekort boven mocht de het, komen. Mocht het zo zijn. Juist. Een stukje suikerbrood, vries suikerbrood? Dat staat op tafel, maar ik zit in de studeerkamer, dus dat ah. lukt niet. Nou, laat maar even doorkomen, dan gaan wij een plaatje draaien. <laughs> Ik dacht, meneer Van Balen, u hebt een enorme affiniteit met Latijns-Amerika... dus Chica Mala ja. van Raúl Paz. Spreekt u een beetje Spaans? Klinkt schaam, fantastisch. Wat zegt u? u? Spreekt u Spaans? Uh, onvoldoende, ik kan het wel goed verstaan. Oké, okay, Chica Mala betekent? <laughs> Daar kom ik op terug. Oké, okay. <laughs> goed. Um, u zegt, ik heb een enorme affiniteit met Latijns-Amerika... ook met Diedrich Samsom eigenlijk. Wat heeft dat met Latijns-Amerika te maken? Helemaal niks, maar het gaat wel <laughs> over affiniteit hebben met uh, uh, mensen... Ik ken hem als collega uh, Tweede Kamerlid. Oh, jij, dan komt er wel een heel zalvend diplomatiek-politiek nee, antwoord. Nee, ik heb hem daar als een goed woordvoerder, uh, met name het gebied van milieu, leren kennen. Hij is enorm goed in het gebied van kernenergie, hoeft elkaar niet, uh, laten we zeggen, met elkaar eens te zijn, maar hij is heel goed ingevoerd. Slimme man, ja. betrouwbare man. Ja. U, u bent er nooit op het dak van een torentje tegengekomen als actievoerder, hè, geloof ik. Wat hebt u nooit uh, gedaan, toch? Nee, maar ik zat ook niet op het dak uh, van het torentje. Nee, nee uh, in ieder geval, wat uh, ik ook begrepen heb natuurlijk... naar aanleiding van de formatie en ook dat hij bereid was... de VVD uit de brand te helpen met die uh, zorgpremie... Ja. betekent dat je op hem kan bouwen. Ja, nou, hij is dus ook politicus van het jaar geworden. Terecht, is hij de beste politicus van het afgelopen jaar? Hij heeft uh, voor elkaar gekregen dat de Partij van de Arbeid van heel laag in de peilingen naar uh, een flink aantal zetels winst is gegaan. Ja. Dus dat is wel verdiend. Ja, beter dan Rutte dus. Uh, als ik had mogen kiezen had ik uh, Rutte gestemd. Maar uh, ik mag niet kiezen. Hè? Waarom niet? Ja, ik mag bij u wel kiezen. Uh, ik vind dat Mark Rutte heeft de VVD groot gemaakt. Heeft van 31 zetels, toen waren we ook al de grootste partij, naar 41. Hij is in staat geweest een uh, kabinet te formeren onder moeilijke omstandigheden. Uh, en hij is een stabiele premier. Dus ik vind dat Mark Rutte ook uh, het predicaat politicus van het jaar verdient. Ja. Uh, dus ik zou hem dat gegeven hebben. Hoe vaak kan een politicus terugkomen op een uh, verkiezingsbelofte? Mm, niet te veel, nee. Want uh, daar moet er een goede reden voor zijn. Ja. He, als je zegt, read my lips, no more text. Dat was de oude president George Bush. Ja. Uh, dan kun je dat niet zomaar verbreken. Nee. Eén keer dus? Je kun, ik, ik kan nou wel zeggen één keer, nul keer of tien keer. Nou ja, dat maar ook je inderdaad moet doen. goed zijn je Want dan gaan we namelijk vanzelf woord. bij drie keer uit. En dat is namelijk wat Rutte heeft gedaan tot nu toe. Nou, dan moeten we even gaan tellen. Dat is woningmarkt, uh, hypotheekrente hypotheekrenteaftrek, ja. Steun aan de Grieken. Ja? En, en de derde? Ja, de derde ben ik even uit mijn hoofd kwijt, maar dat was een derde. Oké. Okay. Uh, als de derde was dat... Uh, nou, laten we dat dan maar die onafhankelijke zorg... of de afhankelijke zorgpremie ja, noemen. Ja, exact. Die. Hè, dan heb ik u toch een beetje geholpen, die drie dingen. Dank u. Uh, dat, ja, graag gedaan. Uh, Daar zei ik van... Ik ben daar niet blij mee, maar hij moest wel met de PvdA om de tafel. De PvdA heeft ook moeten inleveren over de WW, over ontwikkelingssamenwerking, noem maar op. Maar die WW wordt nu ook gesleuteld? Daar gaat gesleuteld aan worden, natuurlijk. Ten koste van asfalt? Nou, dat moeten we allemaal zien. Ik vind dat die afhankelijke zorgpremie, dat vond ik een grote missen. Want dat wil je als liberaal niet. Die andere zaken, de woningmarkt, uh, Stef Bloch moet nu als minister... die daarvoor verantwoordelijk is, die woningmarkt lostrekken, vlot trekken. Ja. Um, dus uh, dat er wat aan hypotheekrente moest gebeuren... dat was al in het lenteakkoord gebeurd, ja. uh, vind ik niet het, het grootste punt. Alleen je had het dan niet moeten beloven, dat klopt. Maar goed, tot drie keer toe. Nou, drie keer is scheepsrecht, uh, dus ik vind. Nou, drie keer scheepsrecht dat betekent dat het einde oefening is dan? Nee, no, het ff, is ff, geen oh. einde oefening. Ik vind dat de VVD achter zijn belofte moet staan. Ik vind dat er in tijden van nood en crisis. Moet je allemaal wat inleveren, dat is gebeurd. Ja. Ik vind dat Mark Rutte nu gewoon uh, full speed het volledig gaat door. En dat vind ik veel belangrijker dan die drie punten die ik ja. pijnlijk vond en vervelend vond. Zullen we even naar de heren Rutte en Samson luisteren, die hun conceptregeerakkoord presenteren. En dat was in oktober van dit jaar. Uh, dames en heren, de partijen die hier staan zijn heel verschillend. Uh, wij zijn ook geen fusiebesprekingen begonnen tussen Partij van Arbeid en VVD. Dat zou ook nooit lukken, want deze twee partijen denken heel verschillend over heel veel zaken in Nederland. Maar het feit is wel dat bij de afgelopen verkiezingen... deze twee partijen de grootste zijn geworden... en de kiezer daarmee heeft gezegd... u zult met elkaar moet het moeten doen. En we hebben elkaar in de ogen gekeken... en besloten ook met elkaar zaken te gaan doen. Te meer omdat wij er beide van overtuigd zijn... dat dit land te maken heeft met grote problemen... die moeten worden aangepakt. Dat was de minister-president... Bij, bij de presentatie van het concept-regeerakkoord. Laten we meteen ook even naar hem zelf luisteren... naar dezelfde man dus, bij het VVD-congres. Het gaat hier om 10.000 euro per jaar, per gezin, wat we aan het ontbuigen zijn. Dan is het onvermijdelijk dat je ook iets doet om ervoor te zorgen dat er wat extra buffer is voor de mensen met dat laagste inkomen. Dus dat is niet ineens een principe van de vvd geworden, Maar gegeven het feit dat we zoveel aan bezuinigen zijn, vind ik dit verdedigbaar. En hebben wij ook dat compromis willen maken. Dat is het simpele, eerlijke verhaal. Het eerlijke verhaal. Dat is een term van Dietrich ja. Samsom. Ja, als je elkaar vaak spreekt, dan neem je elkaars uh, woorden vaak over. Uh, wat Mark Rutte zegt, is dat de mensen die helemaal onderaan zitten... Hè, dus die, die het laagste uh, inkomen hebben, ja. uh, dat je die enigszins moet helpen. Nou, dat mag, maar niet via bijvoorbeeld die afhankelijke, inkomensafhankelijke zorgpremie... en dat soort zaken. Maar nivelleren... Is het Daar, ben ik tegen. Daar ben ik tegen, want dat is, is geen liberaal principe. Alleen dat je onderaan, dat je zegt de mensen die weinig hebben... als iedereen moet inleveren en die mensen die onderaan ook hetzelfde moeten inleveren... houden ze bijna niks over. Dus je moet enig, eh, enig idee hebben om de mensen onderaan te willen steunen. Dat is geen nivelleren. Dat betekent ook als we uit de crisis zijn, eh, dat we dan moeten denivelleren. Mag ik u een gewetensvraag stellen... Ja. Wie is eigenlijk de baas in deze coalitie? Is dat Mark Rutte of is dat Diederik Samson? U wilde een eerlijk antwoord hebben. Partijen die nagenoeg even groot zijn, zijn dus beide de baas. Het betekent dus dat het niet alleen de VVD is die de baas is, dat de Partij van de Arbeid ook. Dus Samson en Rutte zijn samen de baas. Maar als er een probleem is met die zorgafhankelijke inkomenspremie... Uh, dan uh, wordt er in allerhaast een, uh, ja, een, een nieuw akkoordje gesloten, zal ik maar zeggen. Is er een persconferentie, staat Diederik Samsom in het midden. De premier staat in de periferie van die persconferentie, zal ik maar zeggen, aan de buitenkant. Uh, op het moment dat er een ander probleem is... Uh, dan uh, komt Diederik Samsom vanuit de Tweede Kamer met een soort van lasso te hulp. Hm. Dat, voor, dat soort beeld speel, is u rol. toch ook niet ontgaan, of... Nou, ik kijk in Brussel niet elke dag, uh, elke minuut, Nederlandse als televisie. Je? U hebt toch ook nou, zo'n zo tablet tegenwoordig om het nieuws goed bij te kunnen houden? Ik zorg dat ik goed op de hoogte ben. Eén ding is, ze zijn dus beide Partij van de Arbeid en VVD zijn beide de baas. Sanson speelt vanuit het parlement dus een belangrijke rol, zoals Bolgestein dat destijds ook deed. Ja. En uh, ik vind dat Rutte krachtig leiding geeft aan het kabinet. Goed, maar dan is toch de vraag hoe lang uh, dit gezelschap uh, in het zadel blijft zitten. Want uh, de, de, partij, de Partij van de Arbeid is de VVD dus duidelijk te hulp gekomen... Uh, nadat het kwartet van uh, Wouter Bos bij de liberalen in het verkeerde keelgat is geschoten. Nu komen er ook nog een aantal belangrijke en hekele kwesties aan... die voor de Partij van de Arbeid lastig te verteren zijn. En nou is de vraag, is de VVD dan net zo bereid om water bij de wijn te doen... en net zo soepel in het vinden van een oplossing als de, de, de Sociaaldemocraten dat waren? Uh, voor wat hoort wat. Ja, dus is het antwoord. De... Nee, de, de, het betekent als de Partij van de Arbeid ons op bepaalde momenten tegemoet komt... kan het natuurlijk niet zijn dat er een, uh, een nee komt als de Partij van de Arbeid een probleem heeft. Nee. En daarom, ik zie dat gebeuren, ik zie die hulp wederzijds aan elkaar komen... zal dit kabinet 4,5 jaar zitten, gewoon de hele termijn. Ja, het zal u toch ook niet zijn ontgaan dat Sociaaldemocraten vinden... dat je je niet per definitie altijd aan die 3 norm van Europa moet houden... als het gaat om het begrotingstekort. Nou, eh uh, de destijds Plasterk in de Tweede Kamer, die was woord voor de financiën, die vond ja. dat wel. En Dijsselbloem, de minister van Financiën, vindt dat ook. Mm, nou, dat is ja. nog maar de vraag. Dat, nou, dan moet u hem dat vragen. Ronald Plasterk ik heb, ik heeft destijds heb... heel vaak gezegd... we hoeven niet op deze manier en dit tempo te bezuinigen. Uiteindelijk moeten we ons aan die 3% in Europa houden. Maar het tempo waarin, het tempo waarop, daarover verschilden de meningen. En dat geldt ook dat in kan het enige van Lange. In het regeerakkoord, regeer, regeerakkoord staat duidelijk hoe het zit. En dat betekent dat wij ons aan die 3% houden. Dat is het punt wat de VVD uit het vuur geslepen heeft. Zou het voorstelbaar zijn dat de VVD daar water in de wijn doet... wat u betreft, in het voorjaar? Als we de cijfers hebben... dan moet het kabinet kijken wat te doen. Dat is een dat is ik ben, geen antwoord op heb, de vraag. Jawel, want ik heb u zelf een antwoord eerder gegeven. Ik vind ja. dat de. Bezuinigd moet worden als dat nodig is. Ja. Ik vind dat Nederland dat aan kan. Ja. Maar, is het maar denkbaar ik zit niet dat het op de stoel het van Rutte of Samson. Nee, oké, okay. maar u zit wel in Europa... en u bent het boegbeeld van de VVD in Europa. Ja, en mijn advies is... als het nodig is, moet je verder kunnen bezuinigen. Ja, kunnen bezuinigen. Maar moet, met andere woorden... als de Partij van de Arbeid zegt... luister eens, wij hebben jullie uit de brand geholpen... door af te zien van ons nivelleringsfeestje. En nu moeten jullie ons helpen... bij dat begrotingstekort. Nou, er zijn andere methoden om elkaar te helpen. Ik vind dat die 3% procent echt een harde norm is. Ja. En wel mij volgend voorjaar nog even op. Nou, dat zullen we zeker doen. En, uh, en, en u denkt dus, uw voorspelling is dat het kabinet 4,5 jaar zitten. Ja. Is dat ook de reden waarom u weer opnieuw beschikbaar bent... voor het lijsttrekkerschap voor Europa? Nee, dat heeft er niks mee te maken, want die termijnen sporen ook niet met elkaar. Uh, dus, uh, ik bedoel, dit kabinet gaat 4,5 jaar mee, daar ben ik echt van overtuigd. De partijen willen dat ook, ook de VVD wil dat. Ja. Uh, en dat staat even los van uh, lijsttekkerschap Europese verkiezingen. Suzanne Alakker? Al uh, ja, hij zit, uh, hij zit al aan tafel dan zou ik lekker bij hem gaan zitten en lekker beginnen... aan de kerstdagen in de huiselijke en familiale kring. Uh, want u hebt hard genoeg gewerkt, lijkt me, het afgelopen jaar. Dank u wel. En ik dank u zeer voor uw uh, tijd. Deze eerste kerstdag in de ochtend vanuit Dokkum. Hans van Graag gedaan. Uh, hartelijk dank. Tot de volgende keer. Einde van deze uitzending, dames en heren. Uh, donderdag een nieuwe gast. En uh, morgen het jaaroverzicht hier op uh, Radio 1. Uh, ik wens u nog een hele fijne eerste kerstdag. In de keuken, aan tafel, of waar dan ook. En uh, zometeen lijn 1. Ergens vanuit, ik meen Amsterdam. Goedemorgen. Jeroen, denk ik? Goedem nee, Naida. Nee, Naida. ik ben terug. Goedemorgen Sven. Morgen. Goedemorgen op deze eerste kerstdag. Hoewel ik moet zeggen, op deze eerste kerstdag sta ik in de Vluchtkerk in Amsterdam. En misschien hebben de luisteraars het gisteren op televisie gezien. Gisteren was hier een groot feest met onder andere Anouk. Ja, en als ik nu om me heen kijk, kan ik me moeilijk voorstellen dat hier tachtig mensen moeten wonen. Het is in ieder geval de meeste deprimerende kerk die ik ooit in mijn leven heb gezien. En dat meen ik. Ik ben er nog van. Uh, ik ben behoorlijk geschrokken wat ik zie. En toch is dit de plek van barmhartigheid in Nederland. En over die barmhartigheid en de Kerstgedachten praten we straks na het nieuws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 waarin staat dat mensen hun identiteitskaart moeten laten zien... als ze een telefoonlijn of mobiel internet aanvragen. Voor ons bloggers is de web bedoeld... om de kritiek op de communistische partijen aan te pakken. Dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Orange. Een vreemdeling helpen. Iemand die anders is dan wij in ons midden opnemen. Dat is een belangrijke boodschap van het kerstverhaal. Ja, en of de tocht van Jozef en zijn zwangere Maria een historisch feit is, wat te betwijfelen. Mag ieder overdenken wat hij of zij wil. Maar een mooi verhaal is het zonder meer. Ja, en Anne, nu is de kerststal een tentenkamp waar vreemdelingen die niet welkom zijn worden opgevangen. In Nederland zitten tienduizenden illegale en uitgeprocedeerde, uitgeprocedeerde vreemdelingen. Maar een groepje duikt steeds weer op en zij blijven aandacht vragen voor hun uitzichtloze situatie. Het zijn de mensen uit het tentenkamp Osdorp die inmiddels in een oud-Roomse katholieke kerk in Amsterdam onderdak hebben gekregen. En dit is niet door de paus verordeneerd, want die was net druk met het wegjagen van mensen, ook dat kan. Nee, het zijn de gewone Nederlanders, mensen zoals u luisteraars... Maar ook bekende mensen, onbekende mensen, kerkgangers en krakers... die een leeggelopen kerk gebruiken om hun eigen kerstverhaal vorm te geven. Althans, tot maart. Want daarna is het weer afgelopen... en moeten de asielzoekers nog steeds terug naar huis. Naar een land waar ze niet welkom zijn. Of waar oorlog is, waar ze gewoon niet naartoe kunnen. Ja, en misschien heeft de paus tegen die tijd een ruimte vrij. Maar tot die tijd vraag ik me af wat u vindt. Wie zou u onderdak willen verlenen? Of wie absoluut niet? Voor wie voelt u barmhartigheid? En wie wilt u sowieso opnemen in de herberg Nederland? Bel ons en mail ons op Twitter. Dit is lijn 1. Merry Christmas baby. You should sweet me nice. Merry Christmas baby. You should treat me nice. Hey, man, diamond ring for Christmas. Op de eerste kerstochtend sta ik in Amsterdam in de kerk die wordt genoemd de Vluchtkerk. Ik moet zeggen dat mijn hele kerstgevoel weg is, luisteraars, want dit is de meest deprimerende kerk die ik ooit heb gezien. Althans, nu is het deprimerend. Kale muren, een ruimte die een en al stinkt naar schimmel. Koud is, vochtig is, waar weinig Geluk of plezier te blijven valt. En toch, gisteravond was hier een feest. Ahmed, jij woont hier. En gisteravond was jij hier op het kerstfeest. Hoe was het? Uh, gisteravond. Dus ik ben hier. Ja, gisteravond voor negen uur. Dus half negen beginnen. Maar. Iemand voor hem is, komt voor uh, zorgen, mezen Voor uh, de eerste is beginnen voor me hier, islam van Marokko. Zo een uh, gesprek voor jullie, voor uh, uh, Mohammed. Van, uh, uh, voor de kerstdagen voor uh, 2013. Uh, afgelopen volgende week. En zo zag ik alles voor. Uh, dus ik ga je even onderbreken, Ahmed. Dus gisteravond zijn jullie begonnen. Is, heeft eerst iemand een verhaal verteld over Mohammed en de kerst? Want jij bent moslim. Ik ben echt moslim, ja. ja, ja. Ik ben geboren van moslim. Maar uh, uh, gisteren en daarna is het, uh, komt uh, voor, uh, uh, de vader van uh, de kerk hier gesprek voor jullie hier. Voor vluchtelingen, mensen wonen hier. Uh, and, uh, uh, so echt hier is het was de vader van Adi Bomsma, Dobine Bomsma. Dat is een hele bekende man, wist je dat? Uh, dat ik weet het niet, maar ik heb gisteren alleen vannacht ge, uh, uh, gesprek met hem. Uh, Jullie zeggen, je mag niet hier voor... Uh, de islam op de kerk binnen uh, komen, maar alleen voor Christen hier uh, leven. En uh, op het moment uh, mm, dat ik de vader nog. Uh, misschien uh, komt voor de islam, voor Mohammed, maar ik begrijp het niet goed voor uh, nee. wat ik heb voor Je begreep uh, de dominee niet zo goed. Maar was dit de eerste keer in jouw leven dat je kerstfeest vierde? Ja, uh, yeah, de second time, de tweede, tweede hier in de uh, in, uh, in, in, in in, in kerk hier, tweede keer, yeah, ja. Yeah, yeah. hey, en jij hebt gisteren, heb jij hier uh, een optreden gezien van een van Nederlands grootste zangeressen. Weet je nog hoe ze heet? Ja, yeah, hij zit in Anouk ze komt voor hier muziek, Mooi, had een het mooi gehoord, maar... Luisteraars, je kunt het niet zien, maar Achmed is helemaal te glunderen als hij zegt Anouk... Wat vond je van Anouk? Ja, Anouk, ik heb zo, uh, zo een boekje gelezen voor in Amerika wonen. En zij is gisteren in Amerika met een vlieg en een scheepel. Ze komen hier alleen voor de kerk, mensen vlieg, uh, vluchten uh, werken hier wonen. En zij is ook echt een mooie leesje. Uh, en zij is nog uh, niet lang gezeten hier ongeveer. Ze heeft... Anouk heeft hier gisteren vier liedjes gezongen. En Ahmed, voordat de uitzending begon, zei jij tegen mij... dat je gisteren, toen je Anouk hoorde zingen, voor het eerst dacht... Nu hoor ik echt goede muziek. Een eerste ik heb ook gezin in de Oberlijven, hier in Nederland. Vond je haar mooi? Echt mooi. <laughs> ik zie het aan je. Even, uh, Ahmed, voordat wij teruglopen naar de bus, loop ik even met jou door de kerk. Wat mij meteen opvalt, is dat er op de deuren namen van landen staan. Ik zie staan Somalië, ik zie staan Soudaan. Uh, en ik zie hier, zie ik, wat zie ik daar nog meer staan? Daar ook Soudaan. Wat is dat? Waarom staan al die landen van namen op die deuren? Ja, omdat uh, jullie hier uh, uh, geslapen, op het moment is de ochtend vroeg hier. En uh, de radio is er nog uh, vroeg, zaken. maar uh, iemand voor hier, uh, ik ben Ahmed... Uit uh, Somalië, maar, uh, uh, zegt maar uh, als je zo wil, gesprek met jullie uh, als je 11 uur, 12 uur. Wij zijn te vroeg, de mensen slapen nog. Die hebben gisteren gefeest. Dat is helder, luisteraars, wij zijn veel te vroeg, zeker op de eerste kerstochtend. Maar de mensen, de me dus achter Sudaan, waar Sudaan staat, daar zitten vluchtelingen die uit Sudaan komen. De vluchtelingen uit Sudaan, maar ik ben niet uh, uit Sudaan, maar op deze kamer is Somalië, niet Sudaan. En de andere kamer is de uh, Ivorkust. is Centraal-Afrika. En uh, and de andere is de Eritrea. And... Oké, okay, dus Eritrea, Iforkust, Somalië, Soedan. Kortom, mensen uit heel veel landen zitten hier... achter deze deuren waarop staat kamer 10, 11, 12. En ja, luisteraars, u kunt het niet ruiken... maar waar ik nog steeds van schrik is de enorme schimmel en de kou die hier hangt. U kunt luisteren naar muziek, terwijl ik samen met Ahmed terugloop naar de gele bus. De, oké, okay. de muziek lukt nog even niet. Ahmed, ga mee, we gaan mee. Even... You should me nice. Merry Christmas, baby. Should it treat me nice. Gave me a diamond ring for Christmas Now I'm living in paradise Well, I'm feeling mighty fine Got good music on my radio Well, I'm feeling mighty fine I had good music on my radio. Ja, het het, well, I wanna kiss you, baby. <laughs> ja. Kom maar. You standing, baby. Luisteraars op deze eerste kerstdag op de ochtend... luistert u naar Lijn 1 vanuit de Vluchtkerk in Amsterdam. Intussen zit ik samen met vluchteling Ahmed en mijn andere gasten in onze eigen gele Lijn 1-bus... In de bus ook Rinke Verkerk. Goedemorgen, Rinke. Goedemorgen. Wat fijn dat je even je familie hebt verlaten op deze kerstochtend. Ik was nog aan het herstellen van de dunne kebabzaak van gisteren, dus het geeft helemaal niks. Hoe was het feest gisteren? Ja, fantastisch. Ja, wij, uh, wisten het, wij hebben verschillende commissies. Dus ik zit in een communicatie en event doet dit. Dus we wisten niet precies wat er ging gebeuren. Maar mijn verwachtingen zijn echt overtroffen. Hé, hey, Ari Bamsma, zei ik net al, die was er. Zijn vader, Anouk, uh, nog meer bekende Nederlanders? Um, ja, meer bekende Nederlanders. Zijn vader is inderdaad een bekende Nederlander. Maar ook gewoon echt een koor dat niemand kent. Maar waar allemaal mensen op gingen dansen achter in de kerk. En uh, multireligieuze groep van uh, een Joodse vrouw en een moslim-imam die echt ja. als een imam zong. Dus allemaal vrijwilligers, mensen die vrijwillig, bekende mensen, minder bekende mensen hier komen... om iets te doen voor die vluchtelingen. Jij bent een van die vrijwilligers... Ja. ja, want kun je even kort voor de mensen die het niet weten, luisteraars die denken wat is die vluchtkerk, kun je even kort uitleggen wat is nu precies hier aan de hand? Uh, ja, uh, eigenlijk vanaf vorig jaar januari is er een groep uh, uitgeprocedeerde uh, vluchtelingen bij elkaar gekomen, omdat ze eigenlijk stemloos waren in illegaliteit. En uh, zijn ze in Ter Apel in Groningen gaan kamperen. Nou, ze zijn een aantal keer verhuisd en uiteindelijk in een tentenkamp beland in Osdorp hier uh -huh. in Amsterdam-West. En uh, daar hebben ze drie maanden gezeten en toen zijn ze ontruimd, op uh, 30 november. Um, en toen stonden ze op straat. En um, eigenlijk werden ze gearresteerd en daarna stonden ze eigenlijk in hun ondergoed op straat... en moesten ze hun kleren nog uit een grote berg bij elkaar zoeken. Mm -hmm. En uh, ja, eigenlijk een groep mensen, die heeft dat echt met open mond staan aanzien... en dacht, wat moeten we doen? En die hebben elkaar s'nachts uit bed gebeld. Tijdelijk opvang geregeld en zijn toen met elkaar gaan samenzitten voor een beter plan. Ja, en deze kerk stond hier leeg voorheen? Ja, hier was eerst een klimhal, maar die was al een half jaar uh, weg. Ja, en hoe, want wie maakt dit nu mogelijk? Want we hebben net gezien, er hangen nu bijvoorbeeld verwarmingsbuizen. Ja. Er zijn kamertjes gemaakt, wat ik zei, ja. waar mensen uit Soedan en al die landen in kunnen zitten. Ja. Uh, er is van alles even snel verbouwd, zodat mensen daar kunnen slapen, kunnen ja. eten en drinken. En er iets van een verwarming is. Wie heeft dat bekostigd? Um, tot nu toe hebben we dat allemaal kunnen betalen van giften. Maar wie aan het begin meteen heeft gezegd, wij staan overal garant voor, was de diakonie van Amsterdam. Mm -hmm. Um, maar eigenlijk doneren bouwbedrijven van alles. De architect werkt vrijwillig mee. Dus dat is echt een samenloop. Bouwvakkers komen gewoon in hun tijd helpen. Ja. Schoolvermoedelijk opvoedbare kinderen die komt hier dan maar praktijkopdrachten doen. En die helpen zo ook heel goed mee. Dus uh, dat gaat goed. En hier kunnen ze tot maart zitten. Want ja. er zitten nu 80 mensen? Er zitten 112 tot 120 mensen in de kerk. En dan mogen we ah, er okay. ook niet meer bij. En, die, en wat is de verhouding man, vrouw, kinderen? Er zijn geen kinderen in de kerk. Um, er zijn... Mag dat niet? Of hebben deze mensen toevallig allemaal geen kinderen? Deze mensen praten nooit over hun kinderen. Dus daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Wat um, bedoel je daarmee? Dat de kinderen dat, er niet, niet dat... bij ze zijn dan? Nee, ik denk dat, dat sommigen er niet bij zijn. En dat is ook een heel pijnlijk onderwerp. Eigenlijk, ja, daar, daar hebben we het nooit over met ze. Dat is voor sommigen echt een super moeilijk onderwerp. Ja. Ja. Rinke, het is kerst. De barmhartigheidsgedachte. De gedachte dat we voor elkaar klaarstaan. Vind jij dit een voorbeeld van hoe barmhartig wij zijn in Nederland? Um, ja. Ja, dat vind ik. Um, ik vind het een voorbeeld van barmhartigheid. Maar. Um, ik vind het eigenlijk meer een voorbeeld van dat iedereen gewoon een rechtvaardigheidsgevoel heeft. Ja. En, um, want deze kerk uh, faciliteert een demonstratie. En die demonstratie. Gaat over uh, een onrechtvaardige situatie voor uh, een groep uitgeprocedeerde asielzoekers. En wat is dan de onrechtvaardigheid? De onrechtvaardigheid is, uh, wij noemen het zelf het tevenmantra. Dat mensen die, die weg moeten niet altijd weg kunnen. Ja. En dan dus nergens kunnen dus blijven. Je de mantra gewoon naar de staatssecretaris genoemd. De teven mantra. Ja. ja, dat is hier wat dan. Mooi als je zo de geschiedenis <laughs> ingaat. Zo wordt het in de kerk genoemd. <laughs> maar, ja. uh, ja dat, uh, dat is, ja, dat vinden wij onrechtvaardig. Als iemand hier niet mag blijven, maar hij kan ook niet weg, dan ja. is hier dus niemand. En als hij sterft, was hij, is hij er nooit geweest. Even voor de luisteraars. Hè? Want ik, ik, als ik dus even niet, ik als journalist, maar ik Naida als burger, als ik in de krant lees van er is een vluchtkerk en dan worden die asielzoekers opgevangen. Maar nou, ik heb die berichten gelezen, ik heb het gezien. En ik dacht, nou, wat zijn we goed? Weet je, even ja. op ons borst kloppen. En ik dacht, nou goed, die mensen zitten toch lekker in de kerk. Ja. Ik ben me echt, echt kapot geschrokken. Toen ik net die kerk binnenliep. Ik vind het nog heel erg moeilijk om positief te blijven. En te zien dat als dit onze barmhartigheid ja. is. Dan is het bar slecht gesteld. Ja. Maar het is ook het is een demonstratie. En het is echt niet leuk. Het is, het is beter dan een tentenkamp. En we hebben er volgens nou Ja, de maatstaven... Jij zegt beter dan een tentenkamp. Ik vraag me af, als ik daar binnenloop denk ik. Als je dus hier woont en hier zit. Dan is al het andere wat mogelijk is. Dus zo niet mogelijk en zo erg. Dat is Want ook dit zo. is heel erg. Dat is het ook stinkt zo. er. Alle mensen die bij elkaar zitten. Ik zeg het even hardop. Het stinkt er. Ja. Dat ik dacht, oh jee, yeah, ik wil hier snel weg. Ja. Er hangt een schimmel die zeker voor vrouwen zeer ongezond is. De kamer die bedoeld is voor zieke mensen, daarvan dacht ik... hier word je ziek als je niet ziek bent. Hmm. Ja, ik wint me op, omdat ik ook echt vind... mijn kerstgevoel is gewoon totaal weg, want ik vind dit geen barmhartigheid. De, meneer, ja. de man die alles weet over barmhartigheid en ook mijn gast is... is Ruward Ganzenvoort, hoogleraar. Uh, u heeft onderzocht hoe dat zit met die barmhartigheid. Even als mens hè, en niet als hoogleraar, is dit barmhartigheid... Ja, want de vraag is, wat is barmhartigheid? De barmhartigheid is volgens mij dat je je laat raken. Dat je denkt van, hier moet wat. Dit kan zo niet. Oké. Okay. Maar um, het is geen oplossing. Barmhartigheid is, is eigenlijk nooit een oplossing. Barmhartigheid is, barmhartigheid is dat je je zo laat raken door de nood van de ander. Dat je denkt van, hier moeten we iets gaan doen met z'n allen. Ja. Maar uiteindelijk heb je iets anders nodig, namelijk recht. Je zei barmhartigheid rechtvaardigheid. Mm -hmm. Rechtvaardigheid gaat een heel stap verder dan barmhartigheid. Barmhartigheid is dat je denkt van, ik moet wat voor die mensen. En, en je gaat naar Syrië's request of je brengt hier je voedsel naartoe... of, of, of wat dan ook. Ja. Dat is een druppel op een goede gloeiende plaat. Misschien is het voor een deel ook wel meer vanuit je eigen schuldgevoel... dan uh, vanuit een oplossing voor mensen. En over drie maanden zijn we het allemaal weer vergeten. Ja, precies. Want we zitten nu, en ook wij doen er aan nou mee hoor... met lijn 1 van, goh, we gaan nu vandaag naar de vluchtkerk... want het is kerst en barmhartigheid. Ja vanavond zit ik gewoon weer aan een gezellig, mooi kerstdiner... ergens in een goed restaurant. Ja, maar kijk, warmhartigheid begint wel met dat je, uh, dat je bereid bent... om je eigen comfort even opzij te zetten. Mm -hmm. En om iets van, die, nou, van de stank, van de eenzaamheid, van de pijn van mensen... Van, van de moeilijkheden... dat je denkt van, ik wil me daardoor laten raken. Ik, natuurlijk kan je me Bent u, ook... u geraakt? Ja. En als je de verhalen hoort... En, bedoel... en wat gaat u nu dan doen? Behalve dan hier over barmhartigheid met mij praten. Kijk, weet je, dat is de spanning die er altijd in zit, dus in, in, in die barmhartigheid. Van dat wat er zou moeten gebeuren, is een andere wereld. En een andere wereld, die is er niet zomaar. Die, uh, die krijg je ook niet door af te zien van al je ja. eigen plezier Dus wat en doen we dan? Even ons opwinden. En ik ben even, en ik ga straks even twitteren en Facebook en tegen mijn vrienden vertellen hoe verschrikkelijk die vluchtkerk is. Ik hoop niet dat dat het enige is wat je vertelt. Want die de andere kant is ook dat er hier tientallen mensen zijn die uh, komen helpen. Mm -hmm. uh, die bijdragen, die langskomen. Dat hier uh, die, die 100, 120 mensen zijn die, uh, die het ook niet meer pikken. Ja. Die zeggen van, maar wij, we staan wel. En we gaan niet weg. Ja, we, we zouden wel weg willen als we zouden kunnen, maar we kunnen ook nergens heen. Rinke, Ja, en ik begrijp ook dat het voor jou als een vreselijke plek voelt. Toen ik als eerste binnenkwam was ik geschokt. Um, maar, en dat voel je nu minder omdat iedereen nog slaapt. Maar ik woon hier vlakbij, ik heb een heel fijn huis. En toch loop ik heel vaak uit mezelf even naar die vreselijke kerk. Omdat de sfeer daar echt ontzettend warm is. En ik daar heel erg veel energie van krijg. En ook, het is vreselijk goed voor mijn humeur om daar even naar binnen te lopen. Ja, want waar krijg je dan energie van? Van de moed van de uh, vluchtelingen om voor zichzelf op te komen. Terwijl niemand hen dat heeft verteld dat ze daar recht op hebben. En ja. hen niet daarnaar heeft behandeld. Um, en van de erkenning van vooral ook echt de buren... En de mensen die om deze vluchtelingen heen staan... die zeggen, jij bent ook mens. En wat ik kan doen om het menselijker te maken, dat doe ik ook. En dat raakt mij altijd. En de openheid en de spontaniteit en de saamhorigheid... maakt zo'n rotgebouw. Hoe oud ben je? Je bent nog heel jong. 23. 23, gestudeerd waarschijnlijk. Net afgestudeerd en ik freelance nu. Oké, 23, net afgestudeerd. mooie jonge meid zit er tegenover me. Jij bent hier vrijwilliger. Doe je dit ook omdat het jou gewoon een lekker gevoel geeft over jezelf? Misschien wel een beetje. Uh, maar ik was vreselijk sceptisch toen zij nog in Osdorp zaten. Ik dacht, jongens, kom op. Uh, uh, wie terug wil, kan terug. Waarom doen we met z'n allen ineens heel moeilijk? Precies wat jij zegt. Ze staan nu ineens voor je deur. Ja, uh, je hebt erop gestemd. Dit is hoe jouw stem eruit zag. Dus uh, ja. blijf er lekker bij. En toen kwam ik keer uit nieuwsgierigheid even kijken. En ook omdat heel veel van mijn vrienden hier zaten. En omdat dichtbij was. En ik stond voor ik het wist voedsel te sorteren. En ik sprak met een jongen die me vertelde over zijn situatie. En die niet terug kon. En hier al uh, negen jaar rondzwerft. Um, dus dat, dat raakte mij heel erg. En ik liep woedend naar huis. En um, het is ook... Ik kan eigenlijk niet anders dan hier heel veel voor doen. En dan maar minder werken. En gewoon, tenminste minder werken voor opdrachten. Ja. En gewoon hier zijn. Een mail... Als Mohammed A. met een vliegtuig een hoog gebouw invliegt... en Mohammed B. een bekende Nederlander vermoordt... dan denk ik bij Mohammed C. als die aan mijn deur klopt... nou, liever niet, gaat u maar naar Mohammed D. tot en met Z. Dat is misschien een onchristelijke gedachte. Ik weet het, maar wel een menselijke gedachte. Um, zijn christenen... Ru ze voort, zijn christenen barmhartiger dan andere mensen? Nee hoor. Nee, ik denk niet dat je kunt zeggen dat de ene groep barmhartig is dan de andere. Ik denk dat wat we heel vaak juist zien gebeuren, is dat je uh, heel erg, laat ik zeggen, je vertrouwt voelt binnen je eigen groep. En dat wat vreemd is, dat zie je ook als een andere groep. Dus we zien niet meer die ene persoon, maar we ja. zien die vertegenwoordiger van een hele groep. En daar, daar worden we dan gauw bang voor. Ja. Het is wel dat tradities, religieuze tradities ook. En dat zie je bij het christendom, het zie je bij islam. Het humanisme heeft het ook heel sterk. Dat die, een, uh, die gedachten van barmhartigheid ook tot een soort opdracht gemaakt hebben. Juist omdat het niet altijd vanzelf komt. Mm -hmm. Even terug toch naar die mail. Hè? Want, uh, ik, het is trouwens, ik weet niet van wie de mail is, maar in ieder geval leuk verwoord. Nou, Mohammed A vliegt een hoog gebouw in. Mohammed B vermoordt een bekende Nederlander. En dan denk ik bij Mohammed C, ga maar lekker naar Mohammed D tot met Z. Ja. Er zit natuurlijk ook een angst voor moslims in. Er zit ook iets in ja. van, ja die moslims stel dat je terroristen, agressievelingen die vermoorden, alles wat westers is. Ik hoef ze hier niet. En dan zit je, zit je hier in een, pardon, een kerk met Somaliërs, mm -hmm. Soedanezen, voor een groot gedeelte allemaal moslims. Achmed, die ik zojuist sprak, is ook moslim. Ja. Het helpt natuurlijk niet mee om barmhartig te zijn tegenover de moslim dan? Nee, maar, maar nogmaals, um, kijk, we hebben het over personen. Mensen hebben allemaal een eigen verhaal, met een eigen geschiedenis... met hun eigen leven, en alle vragen en ellende daarin. Eén van hun onder aspecten is dat ze moslim zijn of christen of niks. Eén van de aspecten is dat ze uit Kenia komen... of Somalië of Nederland of waar dan ook vandaan. Ja. We hebben allemaal in onze identiteit verschillende elementen. Wat we nu zien gebeuren de laatste tijd... is dat we juist als het gaat om, om religie... dat we dat als een soort onderscheidend punt maken. Zeggen we, ja, de moslims zijn heel anders dan de anderen... Nee, het zijn mensen die en moslim zijn... en, en? bijvoorbeeld uit Somalië komen, et cetera. Ja. Dus het denken in wij en zij is nou juist iets wat onze barmhartigheid ook, ook klem zet. Ja. En toch moet je soms ook wel denken aan, aan wij. Want Rocco die mailt, wie nemen we hier nog op? Ik zou zeggen niemand. De ellende is zo groot in de wereld. En dan gaan we als kleinste land ter wereld... Nou, Rocco, we zijn niet het, kle het kleinste land van de wereld... maar één van de kleinere landen. Als volste land ter wereld onze deuren toch openzetten. Dat gaat niet. Moet je ook niet op een gegeven moment... is barmhartigheid ook niet gewoon eerst voor jezelf zorgen? Voor je eigen gezin? Nee, barmhartigheid is altijd on het onderbreken van wat verstandig is. Wat verstandig is, is voor jezelf zorgen en de rest vergeten. Dat is het makkelijkste. En te zeggen: van ja, nee, we hebben toch regels, we kunnen toch niet alles, et cetera. Allemaal waar. Maar tegelijkertijd we leven we in een wereld waarin we niet alleen maar verbonden zijn met de mensen hier, maar met mensen ja. overal. Het, het toeval dat ik hier geboren ben, geeft mij geen recht om hier meer te zijn dan het toeval van een ander om ergens anders geboren te zijn. Mooi gezegd. Annemie, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik ben 73. Toen ik 18 was liep ik in een bedevaart. Vanuit de studentenvereniging Veritas in Utrecht om te bidden voor die arme mensen achter het ijzeren gordijn. En Nederland zette in 1956, want dat jaar was het, de deuren bij te open voor iedereen die het communisme opvluchtte. Want wij waren midden in de Koude Oorlog met, het, met de Sovjet-Unie en alles wat daaraan ongeschikt was gemaakt. Uh, vervolgens heb ik meegemaakt hoe de booming economie in Nederland iedereen die gastarbeider wilde zijn in Nederland, met open armen ontving. Studenten gingen vrijwillig taalles geven aan uh -huh. de werknemers van Werkspoor. Heb ik ook meegemaakt. Ja. Ik werd op een gegeven moment hoofd van een uitzendbureau van studenten. Iedere dag kwamen er mensen uit Griekenland die het kolonelsregime ontvluchten. Uit noord en noordelijk Afrikaanse landen. Ja. Allemaal mensen die de eigen dictaturen ontvluchten. Of een beter beter leven voor zichzelf, te, melden zich. Ik mocht hen niet helpen, want ik was alleen voor studenten. Maar ik heb dus de hele ontwikkeling in Nederland gezien... Precies. hoe men met open armen, als het ons uitkwam... Ja. in een koude oorlog... En nu zijn we hardvochtig, yeah. want we zijn bezig... met de koude oorlog te verplaatsen naar het Midden-Oosten. We zijn bezig met ons te bewapenen en... Behalve het afgebroken ja. ijzer gordijn zetten we nu een gordijn van heel Europa neer. En Annemie, ik af of we, hoe lang we dit willen volhouden. Mooi gezegd, Annemie. Dank je wel. Dank je wel. Ja, uh, terug naar, naar in de bus Rinke Verkerk, vrijwilligster. Je zet je in nu voor de mensen in de Vluchtkerk. Vanaf maart moeten ze eruit, hè? Ja. En dat... dan? Ja, dat, de, de, de, dat is de, het akkoord wat met de eigenaar hebben ondertekend. Daar gaan we vrijwillig de kerk ook weer uit. De, alle vluchtelingen hebben daar ook voor getekend. Um, eigenlijk zeggen we: er is helemaal niet. Um, en dat is de deadline. Dus we gaan tot eind maar protesteren. En dan moet de regering maar iets gedaan hebben. Dat is ja. het, het doel van de demonstratie. En dan moet je ook een einde aan stellen. Um, maar toch stiekem twitteren we. Er ook over. Moet er een vluchtkerk blijven als de overheid hier niks mee doet? Moet het particuliere initiatieven worden? Moeten er meer ja. vluchtkerken komen? Want er zitten nu hier 120 mensen, maar uiteindelijk ja. zijn er duizenden illegalen in dit land. Het is vreselijk. Er staan hier ook mensen soms uit Den Haag en wij mogen ze niet binnenlaten. Want de brandweer kan de hele tent ontruimen, omdat wij dan niet meer aan de maatstaven van veiligheid en hygiëne kunnen voldoen. Ja. Um, maar daarom, ja, daarom is de warmhartigheid niet genoeg. Nee. Ja, wat, wat nodig is, is dat je zegt, van, het gaat om mensen. Mensen moeten kunnen leven. Mensen moeten een plek kunnen hebben op deze aarde. Daar moeten we met elkaar voor zorgen. Uiteindelijk is dat ook een politiek probleem. Wat we politiek moeten oplossen. Ja. En waar we keuze moeten maken. Ja, en om nog in te gaan op wat uh, lezers zeggen. Rienke. Dat betekent niet dat iedereen in Nederland moet blijven. Maar er zijn hier vluchtelingen gevlucht. Um, <lacht> die mochten bijvoorbeeld in Noorwegen blijven. Ja. En dan zegt de IND, nee, nee, stuur ze maar hierheen. We accepteren ze wel. En dan worden ze hier vastgezet omdat ze het land niet hadden mogen verlaten. En dat soort dingen, dan had je ook iemand in Noorwegen kunnen laten, snap je? Mm -hmm. Het is niet zomaar, oh ja, iedereen moet hier maar blijven. Maar het beleid is gewoon heel oneerlijk en dat moet ook herzien worden. Ja, Rineke, een beller die vraagt zich af, zijn er ook moskeeën in gebruik als opvang? Weet je dat? Ja, hier in de buurt mogen ze douchen. Uh, moskeeën regelen ook uh, maaltijden. Er is één moskee die komt elke week uh, een keer een maaltijd brengen. Uh, dus die zijn zeker betrokken hierbij. Ik zie uh, Ruud. Ja, ik, ik weet niet van alle initiatieven die er zijn, maar, ja. uh, maar wat je wel ziet is dat inderdaad juist bij het voorbeeld hier dat bedrijven, de kraakbeweging, de moskeeën, kerken op allerlei manieren samenwerken. Dit is niet een, een, een interreligieus probleem wat hier uh, zich afspeelt. Dit is een plek waar je ziet dat mensen mensen zien en dat dan allerlei, uh, uh, laat ik zeggen, onderscheidingen tussen groepen dat die aan het wegvallen zijn. Mensen werken samen, mensen ja. zien elkaar, mensen horen het verhaal. Je wil wat zeggen. Is het alleen de vrouw? Maar ik wil voor tot uh, 12 uur zijn ze gegaan. Maar ik heb geen op het moment tijd. Misschien volgende keer zo spreken met u. Je wil gewoon even weg. Je moet weer werken. Heel goed. Kijk, Ahmed. <lacht> oh. Dank je wel dat je er was. Ja, want als ik zie hoe druk Achmed bezig is... Even terug naar jou, Rinke. De, de vluchtelingen die hier zitten, die zijn zelf ook heel actief. Want ik kan me voorstellen dat luisteraars misschien denken van... Oh, al die jonge mooie Rinke's die zorgen maar voor die stel vluchtelingen die daar maar zitten. Maar nee, zo is het niet. Nee. nee, het is in de eerste plaats ook de bedoeling dat we dat doen. Want wij faciliteren een demonstratie die ze zelf moeten houden. Maar ze zijn nu steeds meer betrokken overal bij ze. helpen Met verbouwen, met sjouwen, met de wacht houden bij de deur... Alles doen ze eigenlijk steeds meer zelf. Schoonmaken doen ze zelf. Als de overheid het niet doet, dan moeten ze het wel zelf doen. Ja, inderdaad. Ja, maar ik denk dat dat op zich goed is. Je, wil je, het gaat niet om dat je mensen afhankelijk maakt... dat je voor ze zorgt, et cetera. Ja. Het gaat om dat je zegt dat mensen recht hebben op hun plek... maar dat je ze ook de mogelijkheden geeft om voor zichzelf te zorgen. Want daar wil je natuurlijk uiteindelijk naartoe... dat ze gewoon die zelfstandigheid gewoon weer terugvinden. Hun menswaardig ja. bestaan. Ja, en heel Kort, want ik moet afsluiten. Hoe zorgen we ervoor dat we morgen, als er overmorgen geen kerst meer is, toch barmhartig blijven? Je laten raken, verhalen horen van mensen. Je laten raken. Mooi gezegd. Dank jullie wel. Fijn dat jullie op kerst toch hier in de uitzending wilden zijn. En u thuis, mensen, genieten van. En barmhartigheid zorgt ervoor dat we ook een stuk barmhartiger naar onszelf worden. Hele fijne dag. En morgen zijn wij er weer. Groothuis- is wereldkampioen Sprint. Eindelijk lukt het een keer. Mijn naam is de kok, met COC Kruid. De website van de PVV roept zeer veel reacties op. Met 54% van de stemmen, Diederik Samstad. De bus waarin ze zaten, dat hij verongelukt was. Vanmorgen kwam hij terug en heeft hij eigenlijk gezegd... wij willen stoppen, Het heeft geen zin meer. Ik ben er echt. En toch